en Marcel Ooster. Dinsdag, 12 juli. Goedemorgen. Vergeet de hechtingen, vergeet het prikkeldraad. De Tour gaat weer verder. Ook bij ons. De Tour ontwaakt vanaf uh, half negen tot negen. We praten dan ook met een sportpsycholoog, Rico Schuiers... over de hectiek van deze ronde van Frankrijk en de zenuwen. Hectiek gisteren ook op de beurs en nu is Italië doelwit. We Bespreken de Italiaanse problemen met de econoom van de Rabobank Tim Le Ik redacteur André Menema. bespreekt de koersval van gisteren en houdt de openingen van de beurzen vanochtend in de gaten. Italië is ongetwijfeld ook besproken in Brussel gisteravond, waar de ministers van Financiën weer bijeenkwamen. En daar is weer een stap gezet in de richting van redding van Griekenland. Wordt minister de Jager daarover? En het Maasland ziekenhuis, waar patiënten overleden door een agressieve bacterie lapt de regels voor preventie aan de laars. Onze redacteur gezondheidszorg Rink van der Brink vertelt daar zo meer over. Gaat het erover door met Jan Kluitmans van de werkgroep Infectiepreventie. En Niels Duits leidde het onderzoek naar Tristan van der Vlis. We spreken hem na half acht. Giro 555 is opengesteld vanwege de hongersnood in Afrika. Grote droogte bedreigt miljoenen mensen. Arjen van der Horst praat ons bij over het afluisterschandaal in Groot-Brittannië. En Turkije is nog altijd in de ban van het omkopen bij en van voetbalclubs. Bram van Meulen heeft het laatste nieuws. En de VVD wil politieke invloed op Urk. Dat hoort u in dit Radio 1 tot half tien U Kunt ons volgen op internet nos.nl en op Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Griekenland krijgt mogelijk soepele voorwaarden voor een noodlening. Zo zou de rente op die leningen omlaag moeten... en de looptijd ervan worden verlengd. Dat hebben de ministers van Financiën gisteravond besloten. En banken, verzekeraars gaan meebetalen aan de noodsteun voor Griekenland... zei de voorzitter van de eurozone, Juncker there will be a private sector involvement that's a decision which was taken by the european council you like it or you don't the talks with the private sector representatives will go on in the next coming days in order to conclude as soon as possible over de exacte invulling wordt de komende dagen verder gepraat met de bank al dus Jonker is de jager van financiën vond al langer dat de private sector moet meebetalen aan het steunpakket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 Beleggers zijn bang dat dat land Griekenland achterna gaat. Maar daarover maakt de jager zich geen zorgen.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 In de Verenigde Staten heeft het overleg tussen president Obama en de Republikeinen... om iets te doen aan de begroting opnieuw niets opgeleverd. Partijen beschuldigen elkaar daarvan een akkoord te blokkeren. De president blijft to insist on raising taxes, En ze zijn gewoon niet serieus genoeg over de fundamentele to om het probleem voor de near to intermediate future Ik wil doen wat ik denk is het beste interesse van het uh, land. Maar het takes twee te tango. Obama blijft maar vasthouden aan belastingverhogingen. Hij doet te weinig om echt tot een oplossing te komen. Wij willen wel, zegt deze republikein. Maar ja, je tekst doet het heng Obama zelf mist juist bij de republikeinen de echte wil voor een akkoord. Ik ben voorbereid om het te doen. Ik ben voorbereid om een belangrijke houd van mijn partij te nemen... om iets te doen te krijgen. En ik hoop dat de andere kant dezelfde zou willen doen... als ze wat ze zeggen, dat dit belangrijk is. Important. Nou, ik ben bereid ver te gaan en met mijn eigen partij... een stevige discussie aan te gaan, al dus Obama. Maar dan verwacht ik hetzelfde van de Republikeinen... als ze echt menen wat ze zeggen. Nou, vandaag praten Obama en de Republikeinen weer verder. De GGZ, Geestelijke Gezondheidszorg in Alphen aan de Rijn... heeft het medisch dossier van Tristan van der Vlis... die daar op 9 april een bloedbad aanrichtte... bewust niet aan de politie gegeven. Voorzitter Bart zegt dat anders een grondrecht van van der Vlis... in het geding was gekomen. Een van de pijlers van onze rechtsstaat in Nederland is... dat je niet hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling... en het medisch dossier openen. Dat betekent dat iemand dan wel gaat meewerken aan zijn eigen veroordeling. En volgens Bart maakt het feit dat Van der Vee niet meer leeft helemaal niets uit. Tristram Van der Vee heeft nabestaanden, zijn ouders leven nog. Ja, ook voor, voor die ouders kan het heel moeilijk zijn... als het medisch dossier van hun kind zomaar op straat komt te liggen. Dus wij willen als geestelijke gezondheidszorg meewerken met politie en justitie... voor zover we dat kunnen. Maar wij zijn gebonden aan bepaalde wettelijke regels... en die kunnen we niet zomaar aan onze laars lappen. En het gaat natuurlijk allemaal over het rapport... dat gisteren openbaar is gemaakt door politie en justitie... over de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven. Uit een van de rapporten bleek onder meer dat Tristan van der Vlis... schizofreen was en nooit een wapenvergunning had mogen krijgen. Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat naar aanleiding van deze zaken onderzoeken... hoe in de toekomst met het medisch beroepsgeheim moet worden omgegaan. En de Staten zijn ontstemd over de aanval op de Amerikaanse ambassade in Syrië gisteren. The United States strongly condemns Syrië's failure to protect diplomatic facilities in Damascus. As we have expressed directly to the Syrian government today... we demand that they meet their international responsibilities immediately to protect... Uh, Syrië moet zijn internationale verplichtingen nakomen en ambassades en diplomaten goed beschermen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Clinton. Gisteren vielen aanhangers van de Syrische president Assad de Amerikaanse ambassade in Damascus aan. Ook de Franse ambassade werd belaagd. Veiligheidspersoneel schoot met scherp om de menigte te verdrijven. Giro 555 is geopend voor de hongersnood in Afrika. In de hoorn van Afrika in het oosten is al tijden geen regen gevallen en daardoor dreigt in delen van Kenia, Ethiopië en Somalië een hongersnood. Ik heb never seen in een refugee camp people coming in such large numbers and in such a dramatic situation uh, uh, children with high, high levels of malnutrition, uh, people with lots of diseases, people exhausted. I mean it's it's a desperate situation and I believe the international community needs to scale up and to show massive solidarity. Ja, VN-vluchtelingencommissaris Guterres hoorde u. Hij zegt dat hij in vluchtelingenkampen nog nooit zo'n uitzichtloze situatie heeft gezien. Hij roept de internationale gemeenschap op om snel in actie te komen. In de getroffen landen is 23 procent van de mensen ondervoed. Hulporganisaties spreken van een ramp als 15 procent van de inwoners ondervoed is. In Duitsland zijn bouwtekeningen van het nieuwe hoofdkantoor van de geheime dienst verdwenen. Nach de voorliggende berichten zal het zo so zijn dat de Technik- en logistiekcentrale betroffen is. Dat is praktisch het hertstuk des Bundesnachrichtendienstes. En dort daar ein een inblick te bekommen, is voor agenten en terroristen praktisch wie seks richtige Lotto. Ja, volgens deze parlementariër gaat het om tekeningen van het hart van het nieuwe gebouw. Waar veel technische apparatuur en een logistieke centrale moet komen. Een jackpot voor terroristen en andere kwajongens, zegt hij. De zaak moet dan ook snel worden opgelost. Dat is een zeer ernste aangelegenheid. Het staat immerhin het aanseen des Bundesnachrichtendienstes op het spel en de veiligheidsinteressen des Landes. Een serieuze zaak, omdat het imago van de geheime dienst in het geding is, zegt dit vooraanstaande lid van de Bondsdag. De zaak kwam aan het licht door een bericht in Weekblad Focus. Volgens dat bericht zijn de tekeningen al een jaar spoorloos. Het was eindelijk zover dan gisteren de allerlaatste Harry Potter film ging in première in Nederland. Helaas voor alle Harry Potter fans was het wel de allerlaatste film in de Potter reeks. Nou ja, het is het laatste deel, dus het is nooit leuk. Het is verschrikkelijk eigenlijk altijd, het laatste deel het is nooit leuk. Ik, ik verwacht wel dat het een grote climax gaat worden, want ja, ieder jaar kwam er weer, er weer iets achteraan. En moest Voldemort blijven leven en moest Harry natuurlijk blijven leven, want er kwam weer een nieuw duel aan. En ja, nu moet het toch echt tot een climax gaan komen, dus dat vind ik wel heel spannend. Onder de premièregangers NOS-sportcollega Tom van Peperstraat en pianist Wibi De Laatste Potterfilm, Harry Potter and the Deadly Hollows. Deel 2 is vanaf morgen in de bioscopen te zien. Orkesten uit het buitenland protesteren tegen de bezuiniging op cultuur in ons land. En dat doen ze op een bijzondere manier. Musicians from Toronto will be recording Otterloes Soldier of Orange in support of orchestras in the Netherlands. En dus spelen ze het nummer Soldaat van Oranje. Possest is een initiatief van de actiegroep Soldier of Orange. Twintig orkesten uit onder meer Duitsland, Canada, Hongkong en Colombia... hebben al hun versie van de bekende melodie online gezet... met daarbij een oproep om de bezuinigingen terug te draaien. Nog even naar de beurzen, we zeiden het al. Die beleefden gisteren een slechte dag in Europa, in Nederland en in Amerika. Op Wall Street sloot de Dow Jones met een verlies van 1,2 procent. Nasdaq, technologiebeurs, zakte zelfs 2 procent. Dat was het grootste verlies in maanden. Verliezen werden veroorzaakt door de groeiende onrust over de kredietwaardigheid van Italië. Ook zijn handelaren bezorgd over de kwakkelende Amerikaanse economie... en de schulden daar. Vooral banken deden het slecht. Het aandeel van de Bank Citricup bijvoorbeeld daalde met 5,3 procent. Nou, in Japan is de beurs alweer een tijdje open. Hm, gaat ook niet best daar. De Nikkei staat nu op een verlies van 1,5 procent. Tot zover nieuws overzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. Een Amerikaanse dierenbeschermingsorganisatie heeft Sheryl Crow opgeroepen... een optreden op een rodeo te annuleren. De organisatie vindt het maar wat vreemd dat Crow over anderhalve week zingt... op Cheyenne Frontier Days in Reno in Nevada. De Amerikaanse zangeres zet zich regelmatig in voor het welzijn van wilde paarden... Dat die op de rodeo juist worden ingezet voor het vermaak van het publiek. Nou, Crow heeft al aangekondigd dat ze een deel van haar gage zal storten op een rekening voor een goed doel, maar dat is volgens de dierenbeschermingsorganisatie hypocriet. In 1994 was het een uh, leven een stuk simpeler voor deze singer-songwriter. Toen uh, wilde Cheryl Crow alleen nog maar plezier maken. I wanna do is have some fun. Kwart over zes geweest. En ze hebben er lang over gepraat. Maar ze zijn er nog lang niet uit. Zou ook wel eens wat meer lol willen hebben daar trouwens. Hoe redden we de Grieken? 85 miljard euro noodhulp heeft Athene volgend jaar nodig. En Nederland wil dat ook de Europese banken daaraan meebetalen. Maar minister De Jager en zijn collega's uit de andere Eurolanden... kwamen er ook gisteravond niet uit. Correspondent Joris van Poppel vroeg aan De Jager... waarom dat zo lang moet duren.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 dat Italië extra maatregelen neemt. Minister Jager van Financiën, gisteravond in Brussel. Kan het nog erger? Ja hoor, dat kan. Het Britse afluisterschandaal begint zo langzamerhand ongekende vormen aan te nemen. De nieuwste onthullingen raken zelfs het hart van de Britse macht.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 Nog niet zo lang geleden vocht de politici om bij hem in de gunst te komen. Maar dat tijdperk lijkt nu voorbij te zijn. En dat zei onze correspondent Arjen van der Horst. De politie komt met een nieuw wapen, namelijk de smartphone. Een proef met een paar duizend blackberries bij vier korpsen was een succes. Minder administratie voor agenten, want daar hebben ze een hekel aan. Het spaart tijd. En de controle van gegevens gaat sneller. De bedoeling is dat er eind dit jaar 8000 agenten met een smartphone rondlopen slaggever Jessica van Spengen ging op pad in Nieuw-Venep... met de brigadiers Joost Heers en Peter Van Eti, die er al goed mee om kunnen gaan. Nou, we hebben sowieso natuurlijk de pepperspray die we gebruiken. We hebben een vuurwapen, we hebben transportboeien. We hebben een zaklampje meestal uh, om onze koppen hangen. Uh, onze portofoon waarmee we op dit moment ook de communicatie doorkrijgen. En als laatste voegen we eigenlijk toe uh, de blackberry. De riem van de politieagent was al vrij zwaar... maar er is dus nu weer een klein apparaatje bijgekomen. Ja, klopt. Het is een smartphone en we merken dat ook, want uh, uh, zaken die we normaal op het bureau doen eigenlijk, achter de computer, die kunnen hier eigenlijk allemaal toegepast worden. Nou, we lopen even een stukje door de weg. Hier staan allemaal winkelwagentjes en daartussen ligt een fiets, een beetje verdoest. Normaal bellen we de meldkamer en de meldkamer die gaat het op een lijst zetten van de gemeente. En één keer in dezelfde tijd belt de gemeente om vervolgens uh, de lijst na te lopen. En nu? Ja, tegenwoordig gaat het rechtstreeks via de programma. fiets is morgen weg? Ja, de verwachting wel. Het gevaar is natuurlijk wel dat je straks met twee agenten loopt. En die lopen allebei op de telefoon te kijken en niet meer om zich heen. Nee, daar moeten we inderdaad een goede mix in weten te vinden. Ja, als het uh, s'nachts midden in de nacht is, dan ga je dat soort zaken meestal niet op de computer doen. Want ja, dan wil je kijken of je toevallig een paar inbrekers in de kraag kan vatten. Ik kan me voorstellen dat voor sommige oude agenten ook wel moeilijk is om weer iets nieuws, moderns te leren. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Gelukkig heb ik er zelf geen problemen mee. Ik zie gewoon de voordelen ervan. Afgelopen weekend nog was er een vierjarig meisje vermist. Dus ik heb er gelijk een foto gemaakt en een bericht. De hele wijk ging zoeken. En dan zie je dat de, uh, goede volgers, daar heb je enorm veel profijt van. Nou hebben social media ook een andere kant. Het kan je ook behoorlijk in verlegenheid brengen. Dat is bij een districtchef al een keer gebeurd. Die is uit de functie gezet. Hoe gaan jullie daarmee om? Belangrijkste is je volle verstand gebruiken op het moment dat als je dat gaat gebruiken. Privé uh, kun je natuurlijk ook twitteren. Ja, dan moet je ook oppassen welke informatie je wil en welke informatie je niet uh, deelt. Stapt hier iemand uit een cabrio? Ik wil graag uw rijbewijs even zien. Ik denk dat ik het bij me heb. Nou, ik wil even weten of deze meneer nog boetes heeft openstaan. Gaan we even kijken. Ja. We hebben een applicatie voor... De meneer die meneer wordt een beetje wit om de neus. Ja, maar misschien heb ik het net betaald. of kan zo kunnen. Dus. Nou, we zien uh, dat meneer geen uh, boetes open heeft staan. En is ook dat meneer ingeschreven staat op een adres hier uh, ergens in Nederland. Nu kost het een paar minuutjes. Hoe lang duurde dat normaal? Nou, normaal moet ik telefonisch uh, dat informatie inwinnen bij de meldkamer. Uh, ja, zoals u nu hoort, wordt er op dit moment door dezelfde meldkamer een melding uitgegeven... wat gewoon meer prioriteit heeft dan iemand opvragen. Dit is efficiënt. Betekent dat ook dat jullie in de toekomst met minder mensen kunnen? Nou, ik denk dat die mensen wel doeltreffender kunnen ingezet worden, inderdaad. Absoluut. En u mag weer weg? Ja, heerlijk. Gelukkig is alles oké. Okay. <laughs> Dank voor die bijdrage. Ja, ja, en ondertussen staan wij op Twitter, want hier wordt een tweet gemaakt met een foto, neem ik aan. Uiteraard. Dat, is, dat zijn ook de mogelijkheden die wij veel gebruiken. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. De Tour de France heeft zijn eerste dopinggeval van deze jaargang. Het gaat om de Rus Alexander Kolopnev van Katusha heeft positief getest op een middel dat ook als maskering van doping kan dienen en als vochtafdrijver. Toch wordt Kolopneff voorlopig niet geschorst door de UCI om, zoals de wielerbond het noemt, de specifieke aard van het product. Volgens de Belgische ploegleider van Katusha, Bart Leijssen, is ook de Franse politie er direct opgesprongen. Ja, die, eigenlijk eerst eerste was dat uh, de commissaris van uh, de Tour hier langskwamen. Om het nieuws te melden. En kort even daarna is de gendarmerie ook met het parket binnengevallen. We kwamen het al totaal, totaal, totaal verrast. Kolopnev zal er in ieder geval niet meer van start gaan, zei Leijster gisteravond. Nee, ik heb daarnet net nog even met, met mijn collega-vloedleider gesproken. Dimitri Konischev. En morgen start hij sowieso niet. Wij wachten nu tegen expertise aan, dus we vertrekt sowieso niet. Kort na het gesprek met Lijzen is Kolop net namelijk ontslagen door de ploeg. Verder is de Franse justitie een vooronderzoek begonnen naar het ongeluk... in de etappe van gisteren. Toen reed een auto van de Franse televisie de renners... Uh Fletcher en Hogeland van der Weg. Soleil, de ploeg van Hogeland, gaat geen claim indienen bij de organisatie. Wel willen alle ploegen gezamenlijk om maatregelen vragen. Vooral het aantal auto's en motoren rond het peloton moet drastisch omlaag, zegt soleil manager Daan Luijks. Het is, een, het is onze mooie, geliefde sport. Uh, die kun je fantastisch in beeld brengen. Wij beseffen ons terdege dat wij niet zonder de pers kunnen en we kunnen niet zonder die aandacht. Alleen je komt elkaar ergens tegen. Er is ergens een raakvlak waar sportiviteit de pers raakt, de aandacht raakt. En ik denk gisteren, de, de, de streep, de lijn is door de pers overschreden. En toen is dit gebeurd. En Johnny Hogeland ligt intussen zijn wonden. Hij weigert voorlopig de handdoek in de ring te gooien. Als ik zo zit, gaat wel. Maar ja, ik ben wielrenner. En op de fiets uh, moet ik mijn brood verdienen. Dus... Uh...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 ja, in, in, in 24 uur tijd van, uh, is, is de stemming volledig omgeslagen. En, uh, dat is ook de Tour en dat is uh, iets heel erg uh, ja, heel erg om mee te maken. Nou, we gaan het zien vandaag. Staat er staat een niet al te zware etappe op het programma. Richting het zuiden met vier kolletjes van de derde en vierde categorie. En in de strijd om de Copa America is dan eindelijk Lionel Messi opgestaan. Het Argentijnse eilfstal moest na twee gelijke spelen winnen van Costa Rica... om de volgende ronde te halen. En dat lukte. De Argentijnen wonnen met 3-0 mede door goed spel van Messi. Hij scoorde niet, maar had wel een groot aandeel in twee doelpunten van Sergio Aguero. Het derde doelpunt kwam op naam van Angel Di Maria. Argentijnen spelen in de volgende ronde tegen de nummer 2 van Pool C. Chili, Peru of Uruguay. Radio 1. Het is half Zeven, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, de ministers van de eurozone willen de voorwaarden waaronder Griekenland leningen kan aangaan versoepelen. De rente voor de leningen moet omlaag en hun looptijd kan worden verlengd, zodat Athene meer tijd krijgt om ze terug te betalen. Ook banken en verzekeringsmaatschappijen moeten hun steentje bijdragen, maar daar is nog geen overeenstemming over de manier waarop.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 En in Belfast in Noord-Ierland zijn zeker zeven agenten gewond geraakt... bij botsingen tussen protestanten en katholieken. Er werd gegooid met onder meer stenen en molotov-cocktails. En de rellen begonnen toen protestanten met vreugdevuren... het begin markeerden van de jaarlijkse marsen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken momenteel wolkenvelden over het land en het is op de meeste plaatsen droog. Het is nu zo'n 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Nou, vanochtend zien we nog een afwisseling van wat wolkenvelden en zonnige perioden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag komt er verandering in. De bewolking neemt verder toe en de zon krijgt het steeds moeilijker. Later vanmiddag volgen er vanuit het zuiden stevige buien met daarbij kans op onweer. Het noorden houdt het nog tot de avond droog. De middagtemperatuur die loopt vandaag uiteen van 20 graden op de Wadden tot uh, lokaal 27 in Limburg. En daarbij staat een uh, matige wind uit het noordoosten. Vanavond en vannacht dan houdt die buigheid nog aan en plaatselijk kan er ook flink wat neerslag vallen. De wind die neemt ook toe in kracht, en vooral uh, in de nacht komt aan de kust een krachtige tot harde wind te staan. Morgen dan, woensdag, dan wordt het wat droger. Al valt er van tijd tot tijd wel wat regen. De dag verloopt verder overwegend bewolkt. En met 18 graden is het ook een stuk frisser dan vandaag. Twee minuten over half zeven is het, u naar het NOS Radio 1-journaal. Het gewapende commando dat zaterdagochtend de beroemde Latijns-Amerikaanse zanger Facundo Cabral vermoorde, had het waarschijnlijk op iemand anders gemunt, zegt de Spaanse vertegenwoordiger van de speciale VN-commissie in Guatemala, die in het land probeert justitie en politie op orde te krijgen. Onze Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen constateert dat de ontzetting over de moord groot is, en die ontzetting lijkt alleen nog maar toe te nemen.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 En ik te Cabral. Op dit moment is zijn stoffelijk overschot... onderweg naar zijn geboorteland, Argentinië. Daar zal het gecremeerd worden. Zes minuten over half zeven. We gaan naar Turkije. Fenerbahçe kan gewoon meedoen met de Champions League. Dat heeft de voorzitter van de Turkse Voetbalbond gisteravond gezegd. Fenerbahçe is een van die Turkse voetbalclubs... die verdacht worden van omkoping. Colette van Nuenen ging langs bij Murat en Mutlu Erol in Enschede. Fans van het Turkse voetbal en eigenaars van de website turksvoetbal.net. Vandaag zijn er ruim... Uh, hoeveel? Twintig? Twintig. Tweeëntwintig aanhoudingen gebleven in Istanbul.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 Als Vanerwatje fan volg ik uh, 24 uur echt het uh, nieuws. Misschien wil je niet geloven. Uh, ik ben echt een fanatieke fan al vanaf 1991. En zondagavond dus werd de voorzitter van Vanerwadje. Dus uh, in voorreis uh, gebracht uh, voor zes maanden als het goed is. Echt geloof mij, maar ik kon tot morgens een uur of 6, 7 niet slapen. Je had het nooit verwacht. Nee, ik wil het niet geloven. Absoluut. Niet. Jij moet doen. Um, eerlijk gezegd, verder wat je vorig uh, seizoen. Uh, de laatste uh, 18, van de 18 wedstrijden, volgens mij 17 uh, ervan hebben gewonnen, kan het best zijn dat ze uh, betrokken zijn bij een omkoopsschandaal. Hier maken jullie zeker ruzie over hè, als ik er niet bij ben. Uh, ja, maar kijk, als het daadwerkelijk echt zoiets is, en als ze echt, als ze echt hebben geknoeid met wedstrijden, voor mij pad mogen ze dan wel een straf krijgen. En blijf je dan nog fan?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 dat ze gewoon één of twee personen de bak gaan insturen... en daarmee wordt het gewoon opgehouden. Voetbal draait alleen maar om geld. Geloof mij maar, ze gaan Fenerbahatje echt niet laten degraderen. Waarom niet? Puur om het geld. U hoorde Murat en Nemutlu Irol vanuit de NSGD... in gesprek met Colette van Nune. We gaan later in deze uitzending ook nog even... met onze correspondent praten over dat schandaal in Turkije. Tien over half zeven, u zat naar het NOS Radio 1 journaal. Twee regenseizoenen gingen voorbij in het oosten van Afrika. Zonder ook maar een druppel regen. Het is er, kurkdroog. Volgens de samenwerkende hulporganisaties, de SHO, dreigt daardoor de ergste droogte in 60 jaar. En hongersnood voor miljoenen mensen. Gisteren maakten ze bekend dat Giro 555 geopend wordt voor hulp aan de slachtoffers van de droogte. We gaan erover praten met de directeur van de stichting Vluchteling, Tineke Sele En zij is op dit moment in het gebied in Kenia. Mevrouw Sele, goedemorgen. Goedemorgen. Um, kunt u aangeven hoe groot het gebied is waar het nu zo droog is? Uh, het, de droogte treft een vijftal landen. We hebben het over Djibouti, Ethiopië, Kenia, Oeganda en vooral Somalië. Uh, er komen, uh, als we speak, uh, duizenden mensen uit Somalië op zoek naar water en voedsel. Ja, en die droogte, we zeiden het al, twee regenseizoenen gingen voorbij. Dat is dus een kwestie al van jaren. Die, die houdt dus al jaren aan. Nou, het is uh, met name het afgelopen jaar dat er uh, niet of nauwelijks regen gevallen is. Maar ook daarvoor, uh, wat er we zeker wel sprake van uh, slechtere regenseizoenen... maar zeker dit jaar is het zeer ernstig. En door dit gebrek aan water, ja, u kunt zich er natuurlijk alles bij voorstellen droge uh, waterputten op, uh, zijn watervoorzieningen voor het vee niet meer beschikbaar... waardoor uh, mensen die het leven hier veel van uh, kuddesvee wel mee te rondtrekken... en als ze die niet meer te drinken kunnen geven, niet meer te eten kunnen geven... dan zijn ze natuurlijk dood, dan zijn ze hun middelen van bestaan kwijt. Ook mislukken, de prijzen van het voedsel uh, die stijgen torenhoog... en de mensen hier zijn arm, dus reken maar uit wat de consequenties zijn. En wat, wat komt u dan tegen daar, bijvoorbeeld in Kenia? Voor welke problemen zorgt dat... Uhm, onder de mensen. Uhm, uh, wij werken al uh, vele jaren in uh, de vluchtelingenkampen die op de grens Kenia-Somalië liggen. Daar kwamen tot nu toe, en dat was al zeer zorgelijk, omdat die kampen ooit gebouwd zijn voor 90.000 mensen. En er zitten er vandaag de dag 380.000. Uh, daar zijn de voorzieningen simpelweg niet op berekend. Daar kwamen er 5.000 per maand bij, uh, totdat deze droogte zo ernstige consequenties kreeg. En nu hebben we het over 13 à 1400 mensen per dag die uh, in de vluchtelingenkampen erbij komen. Dus er is, er is sowieso ook een enorme volksverhuizing gaande? Er is een enorme volksverhuizing gaande. Dat kleine beetje voedsel wat er is, moet nu verdeeld worden tussen al deze mensen. En het was eigenlijk al niet voldoende voor de mensen die in het kamp zaten. Het is vrezen inderdaad, en dat zien we ook... Uh, zeer ernstige ondervoeding onder kinderen sterft. met name dat begint natuurlijk bij de zwaksten en dus bij de kinderen en de oude vandaag. En uh, als we niet heel snel in actie komen met extra voedsel, water en medische zorg, dan zou het er wel eens heel zwart uit kunnen zien in de toekomst. Maar dan kunnen wij ons voorstellen dat er ook wel heel veel nodig is. Er is zeker, er zullen vele miljoenen nodig zijn om. Uh, Euro's bedoel ik dan, om ja. uh, voor water en voedsel te kunnen zorgen. Want de, de, zoals ik al zei, de prijzen van voedsel zijn ernstig gestegen... en het gaat om grote aantallen mensen, dus we hebben veel nodig. Nou heeft de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN, Guterres... de noodklok geluid over de Hoorn van Afrika. In Nederland is inmiddels Giro 555 geopend. Hoeveel geld is er nodig? Uh, nou, als ik alleen al kijk naar onze organisatie, dan kunnen wij voor uh, de problemen hier in Kenia uh, 3 miljoen euro makkelijk gebruiken. Dat is alleen onze eigen organisatie. En er zijn er natuurlijk velen die zich hier inzetten, gelukkig. En we hebben het hier alleen over Kenia. Uh, ik zei net, er komen 1400 uh, Somalische vluchtelingen per dag bij uh, hier in Kenia... Maar in Ethiopië is het nog erger. We hebben we het over 2000 uh, Somalische vluchtelingen die er per dag bij komen. Ja. En al deze mensen, voedsel, water, medische zorg, komen vaak in extreem slechte condities aan. Uh, dus voor de hulpverlening is het ook heel moeilijk om deze mensen er weer bovenop te helpen. Ja, en dat kost natuurlijk heel veel geld. Ik kan me voorstellen dat u met Nederlands geld alleen niet redt. Het zal internationaal opgepakt moeten worden. Zeker, en dat gebeurt ook. Uh, je ziet dat uh, voorafgaand aan uh, de actie van Kiro 555... dat de Engelse samenwerkende hulporganisaties, de DEC... Uh, ook een nationale inzamelingscampagne gelanceerd hebben. En ik las vanochtend op het internet dat er ook andere landen zijn... die kijken of er mogelijkheden zijn om uh, geld in te zamelen... om deze mensen te helpen. Tineke Seelen, directeur van, de... van de... ja. directeur van de Stichting Vluchteling in Kenia. Hartelijk dank voor uw verhaal en sterkte met uw werk. Straks de liberale VVD gaat proberen het christelijke bolwerk Urk te slechten. We hoorden er zo meer over. Eerst maar eens eventjes. het uh, is op de weg. Erwin de Hart, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik, uh, ik heb al drie files. Zo. Op de, ja, ik sta er ook een beetje van te kijken. Het zijn gelukkig uh, geen lange files. Ik zal ze opnoemen. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan, 2 kilometer. A12 Oberhausen-Utrecht bij Knopert-Waterberg, 2 kilometer. En op de A28 zwollen richting Amersfoort voor Knopend hoeverlaken drie kilometer. Ja, en ik zeg zo, want het is vakantie. Dus ja. op zich verwacht je niet zoveel drukte nu, hè? Nee, we ja, verwachten ook uh, geen enorme drukte vanochtend. Hoor. Het, het is inderdaad vakantie. Alleen het noorden van het land, uh, daar duurt het nog twee weken eer... dat uh, iedereen vakantie heeft. Dus uh, daar blijven nog wel files. Ook uh, Amsterdam, daar is de eitunnel afgesloten. Dat zorgt voor extra drukte in de binnenstad van Amsterdam. En op de A10, uh, ja... Dat was het voor deze ochtend. We gaan het zien, Erwin. Dank je wel. Ja. Tot okay. later. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Om nieuwe financiële crisis in de wereld te voorkomen, moeten financiële instellingen beter worden gecontroleerd. En dat is nou net de taak van de gloednieuwe Europese financiële waakhond, de ESMA, Europese Autoriteit voor Effecten en Financiële Markten. De ESMA wordt de eerste organisatie die de omstreden kredietbeoordelaars gaat controleren. Topman van de ESMA is een Nederlander, Steven Major. Consument Frank Renaud vroeg hem welke middelen die heeft... om een nieuwe bankencrisis te voorkomen... en of die ook echt onafhankelijk te werk kan gaan. We zijn begonnen op de eerste van dit jaar, hè, op 1-1 met, uh, met 50 man. Einde van het jaar uh, 75 man. En snel oplopend naar 120 in twee jaar tijd. En ik heb ook al inmiddels projecties gezien voor de komende jaren. En die gaan richting de 200. Um, Ten aanzien van mijn onafhankelijkheid, ja, uh, ik ben onafhankelijk. Maar dat kun je natuurlijk pas eigenlijk na een tijd beoordelen... als je een aantal beslissingen en, uh, en acties die we hebben ondernomen... als je dat achter elkaar legt. Het klimaat is de afgelopen jaren flink veranderd... als we kijken naar de mensen op straat. Hoe die naar de kredietwereld kijken. Groot wantrouwen door wat er in Amerika is gebeurd. Ook door wat we nu bijvoorbeeld in Griekenland zien. Bent u iemand die vooral rapporten gaat schrijven voor Brussel? Of bent u ook iemand die dat grote wantrouwen in zijn achterhoofd heeft? Nee, het waar u naar nou wijst, is, uh, is, is terecht. Uh, de financiële sector heeft uh, natuurlijk grote schade opgelopen in, uh, in, de, in de financiële crisis. En dat betekent dat het in eerste instantie aan de financiële sector zelf is om dat natuurlijk te verbeteren. Maar wij zullen met ons toezicht daar ook in belangrijke mate aan bijdragen. Wij zijn geen club van rapporten. Ik kom vanuit de AVM. Uh, dat is een organisatie die niet bekend stond om haar uh, rapporten, maar toch echt daadwerkelijk optreden. En ik voorzie eenzelfde rol voor Esma wat betreft ja, houding en wat we voor elkaar willen krijgen. Als het echt om optreden gaat, wat kunt u doen? Wat kunt u, heeft u in handen om iets af te dwingen, nou, bijvoorbeeld? Eerst even terug. Hè. Bij kredietbeoordelaars kunnen we hetzelfde... als wat, een, hè, wat een andere toezichthouders kunnen. Je kunt boetes opleggen, je kunt onderzoeken starten, dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van het punt... dat nationale toezichthouders zich, eh, eh, zich maar aan de regels moeten houden... en voor zorgen dat het toezicht overal hetzelfde is... Ja, ook daar hebben we echt juridische maatregelen kunnen we optreden om ervoor te zorgen dat de nationale lidstaten zich echt houden aan de wet- en regelgeving en dat er geen verschillen gaan ontstaan binnen Europa ten aanzien van de toezicht. Michel Barnier, de Europese commissaris, die hier ook aanwezig was bij de opening... was uitermate kritisch over die kredietbeoordelaars, waar u straks op moet gaan letten. Die zei, ze hebben veel te veel macht. Vindt u ook dat ze te veel macht hebben? Nou, ik, ik zou het wat anders willen, willen formuleren. Kijk, het eerste is zo, is dat de kredietbeoordelaars... Onver, eh, inderdaad nauwelijks gereguleerd waren voor de kredietcrisis. En gezien het grote belang wat ze hebben in financiële markten... is dat eigenlijk verbazingwekkend dat er zo weinig toezicht en regelgeving was... voor de kredietbeoordelaars... Eh, eh, voor de kredietcrisis, terecht nu dat het dus onder toezicht komt tegelijkertijd zie je ook dat er te veel op gesteund wordt. is Dat er in allerlei wet- en regelgeving is vastgelegd... is dat je gebruik moet maken van de diensten van een kredietbeoordelaar. En ik denk dat je in die zin uh, hun machten moet terugbrengen... of hun marktaandeel moet terugbrengen en zeggen... in plaats van zeg maar mechanistisch uh, te vertrouwen op de beoordeling... of kredietbeoordelaars, kijken of je het niet op een andere manier kunt oplossen. Welke manier? Nou Door gewoon bijvoorbeeld zelfoordeel. Hè. Je kunt uh, in sommige gevallen kun je zeggen, een, een oordeel aan een belegger zelf laten... dat hij zelf zijn informatie om te kijken of het wel of niet een goede investering is. In plaats van dat zeg maar, hij uh, direct een, uh, de beoordeling van een kredietbeoordelaar overneemt... en vervolgens dat niet zelf beoordeelt. Vindt u dat u genoeg macht in handen heeft om ook echt op te gaan treden? Op dit moment uh, hebben we een heel pakket waarmee we kunnen optreden. Ik vind dat we daar eerst maar eens mee aan de slag moeten gaan. Uh, of het voldoende is, uh, en dat zal blijken te zijn... dat zal gewoon gaandeweg de rit moeten blijken. Al dus de Nederlander Steven Major en hij is de topman van de ESMA. Tien minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De VVD gaat de strijd aan met de conventionele partijen die in Urk heersen. Dus de komende gemeenteraadsverkiezingen in de kleinste gemeente van Flevoland... zal de VVD voor het eerst sinds haar oprichting meedoen. We gaan praten met de oprichter van VVD Urk, Klaas Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Klaas Kramer. U durft wel, meneer Kramer... Ja, ja er, er is geen durf voor nodig. Hè? Niet? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we um, een hele goede stap maken voor, uh, voor een dorp als Urk. Ja, ja. ja. Um, en, en, en daar, heeft, daar is de VVD bij nodig voor Urk? Daar is de VVD bij nodig. Wat wij willen, op dit moment draait de economie, economie die draait niet goed. Nou, met de visserij gaat, uh, gaat het behoorlijk slecht. Uh, daarom willen wij graag een aansluiting zoeken... bij een landelijke partij met intern korte lijnen. Uh -huh. Nou, Wat we de afgelopen half jaar gemerkt hebben... is dat de VVD een dergelijke partij is. En wij denken dat we daar een hele goede aansluiting bij vinden. Een urger, dat is een harde werker met ondernemerszin. En uh, dat sluit naadloos aan bij een partij als de VVD. Ja. Meneer Kramer, als we u zo horen... dan uh, krijgen we niet de indruk dat u een ras VVD'er bent... Ik ben een ras, echte VVD. Er. Oh, dat wel? Ik ben, ik ben lid van de VVD. Dus wat dat betreft. Uh, ja. mogen we niet klaar Goed, dat <laughs> nou doen we dan maar niet. Tijdens de landelijke verkiezingen stemt 2,5% van de mensen in Urk op de VVD. Wat gaat u doen om dat percentage te verhogen? Nou, we hebben zonder campagne. ook de afgelopen uh, provinciale uh, verkiezingen, hebben we 2,5% van de stemmen behaald. Met een campagne, met een goed programma denken wij dat we zeker nou, drie zetels van de 17 zetels op Urk kunnen, uh, kunnen behalen. Uh, wat wij daarvoor doen, is dat we op dit moment heel druk bezig zijn... om met uh, een aantal mensen goede beleidsdocumenten op te gaan stellen. Dit is een samenspraak met mensen uit de samenleving van Urk. Afgelopen zaterdag hebben wij een... Uh, ...politiek café georganiseerd waarbij we een aantal jongeren hebben uitgenodigd uh, ...om een jeugdbeleid voor de VVD op Urk op te gaan stellen. Een dergelijk beleidstuk dat we dan samen met die jongeren op willen gaan stellen... ...zal weer dienen als uh, input voor het verkiezingsprogramma... ...voor over de, uh, de verkiezingen van 2,5 jaar. Oké, okay, dus u gaat eerst even uw oor te luisteren leggen in Urk. Ja, dat, oh. uh, Natuurlijk, daar gaan we zeker mee beginnen. En wat we willen doen, is dat we midden in die samenleving komen te staan. Dus samen dus met de staat, mensen. Daar staat u nu nog niet, voor uw gevoel? Ja, zeker, staan we middenin op dit moment. Maar dat willen we vergroten, natuurlijk. Ja. En, en ja, er zitten op dit moment alleen conventionele en lokale partijen in de Raad. Dat is nu niet CDA, SGP. Ja. Uh, Hart voor Urk he, zit er ook in, maar dat is ook een christelijk georiënteerde partij. Correct. Van welke partijen gaat de VVD uh, stemmen afsnoepen? Wij denken dat we van alle partijen stemmen af kunnen snoepen. Met een goed uh, programma, met goede mensen. Uh, denken we dat er zeker drie zetels te behalen zijn. En ja. die komen bij alle andere partijen van, uh, vandaan. Kijk eens aan, we zijn benieuwd. Uh, Klaas Kramer, dank dat u ons even te woord wilde staan. Oké, okay, graag. Wellicht tot na de verkiezingen. De ochtendkranten. Dan we nog eens. Vakantiegangers kunnen in de toekomst niet meer met hun ID-kaart naar Turkije of Zwitserland reizen. Daarover schrijft de Telegraaf. Thank <laughs> you. Nu kan dat nog wel, ondanks dat die landen niet bij de Europese Unie horen... volgens de Telegraaf werkt minister Donner aan een wetsvoorstel... waardoor de ID-kaart niet langer als officieel reisdocument geldt. Donner komt daarmee tegemoet aan de Tweede Kamer. Die had kritiek op de opslag van persoongegevens van ID-kaarthouders. Door de wetswijziging hoeven mensen die een ID-kaart willen... minder gegevens achter te laten. Daar staat dan wel tegenover dat ze dus niet meer naar Turkije of Zwitserland kunnen reizen. Voor reizen binnen de Europese Unie blijft de ID-kaart gewoon geldig. Al dus de Telegraaf. De man die in Telegraaf... 2008, ruim 1 miljoen euro in de kluis van de Nederlandse bank wist te stelen. Zat ondergedoken in India en is inmiddels weer op de vlucht. Dat meldt het AD. Dat onderzoek heeft gedaan naar de verblijfplaats van deze man. De dief woonde in een buitenwijk van de hoofdstad Nieuw-Delhi. En leefde daar drie jaar lang in grote luxe, schrijft het AD. Zo zou hij tussen Indiaanse beroemdheden hebben gewoond. En had hij onder meer een zwembad en een massagesalon. Maar sinds een tijdje is de man vertrokken... en onbereikbaar voor vrienden en zakenpartners, meldt het AD... De man stal drie jaar geleden 1,25 miljoen euro uit de kluis van de Nederlandse Bank, waar hij werkte. Daarna vluchtte hij naar India. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met dat land. Het wordt steeds warmer in de steden en dat komt door de steeds dichtere bebouwing, schrijft de Volkskrant. Volgens een rapport van de gemeente Rotterdam kunnen de temperatuurverschillen tussen de stad en het platteland oplopen tot wel 8 graden. Het Rijk en de gemeente zijn onderzoek gaan doen naar de temperatuur in de steden na de hittegolven van 2003 en 2006. Toen werd duidelijk dat de sterfte onder ouderen snel toeneemt naarmate het warmer wordt. Doordat steeds meer gemeenten binnenstedelijk bouwen. en dus niet meer uitbreiden. in bijvoorbeeld de weilanden. wordt het verschil met het platteland verder vergroot. schrijft de Volkskrant. De verwachting is dat dat nog wel een tijdje zo blijft ook. Het KNMI voorspelt namelijk. dat er meer hittegolven zullen komen. Juwelierszaken willen een nieuw beveiligingssysteem. Waarbij het gezicht van een klant wordt gescand voordat hij of zij de winkel binnengaat. De Telegraaf schrijft daar vanochtend over. In Rotterdam houdt de juweliersbranche samen met de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie al een proef. Zodra een klant aanbelt en zijn uiterlijke kenmerken overeenkomen met die van iemand uit de politiedatabank, blijft de deur gesloten. De politie in Rotterdam zegt in de Telegraaf dat de proef deel uitmaakt van een offensief tegen de vele overvallen bij juweliers in de stad. De maatregel moet net als DNA-spray een hoge drempel zijn. Die Overvallers tegenhoudt, al dus de politie. In Metro valt dan nog te lezen dat jongeren massaal de Griekse badplaats Gersonisos meiden. Reden de tv-serie OO Gerso van vorig jaar. De Sundio Groep, waar de jongerenreisorganisatie GoGo -Go en Xtravel onder vallen, zegt dat jongeren Gersonisos nu vaak te plat en te massaal vinden. Jongeren willen een feestvakantie zonder probleem... die goed georganiseerd is. Ja, bij o -O Gerso zagen ze toch uh, vechtpartijen, chaos en drukte. Dat is een woordvoerder in Metro. De daling in de boekingen voor Gersonico's is een trend... die door alle reisorganisaties speelt. Gersonico's was tot vorig jaar vakantiebestemming nummer 1 onder jongeren. En die plaats is nu overgenomen door Loret de Mar in Spanje. Oh jee, Ook gezellig. al dus Metro. Nou, Ik met zou het alle... niet doen. Nou Loret, hartstikke fijn. Hey, straks uh, uh, blijven we in Griekenland. Nou ja, op een andere manier het gaat het natuurlijk over de Griekse schuldencrisis en uh, de problemen die ontstaan zijn rond Italië. Gaan we het zo over hebben?